Vanavond vond in Amsterdam de avond van de buitenlandjournalistiek plaats. Een avond waarop de balans werd opgemaakt. Want hoe staat het ervoor in die buitenlandjournalistiek? Is er nog ruimte voor de ouderwetse correspondent? Of krijgt de buitenlandjournalist een ander gezicht? Mijn gast van vannacht gaf een workshop daar in Amsterdam... over het nieuwe correspondentschap. Het Correspondentschap 2.0. Zelf brengt hij dat sinds een aantal jaren in de praktijk in Moskou. 26 jaar oud woont hij daar in hetzelfde huis... als waar ooit de gisteren overleden dochter van Stalin woonde, Svetlana. En vanuit Moskou reist hij door het Russische imperium... schrijft erover op zijn eigen webblog... en levert waar gevraagd bijdragen voor kranten, radio en tv. En begin volgend jaar verschijnt zijn boek... Koordansen in de Kaukasus. Bij mij te gast Olaf Koens. Olaf, goedenacht van harte. Welkom. Goedenacht, dankjewel. Zeg, weet jij waar Svetlana ooit woonde bij jou in huis? Ik weet het niet precies. Uh, ik woon in het, het huis aan de kade heet dat. Dat is het, uh, het woonhuis wat het allerdichtste bij het Kremlin is. En uh, daar zijn... Ik woon in appartement nummer 495. Dus er zijn uh, tenminste nog uh, 494 andere appartementen. En zij heeft, ik denk, in de bij de negentiende ingang gewoond. Maar er hangt geen... Uh, er hebben heel veel beroemde mensen in het huis gewoond. Iedereen heeft zijn eigen plakkaat. Maar van Svetlana Stalina is er geen, uh, geen plakkaat. Dus ik weet niet precies waar ze gewoond heeft, maar ze heeft er zeker gewoond. Ja, Svetlana is natuurlijk ook overgelopen. In 1967 ging ze naar Amerika. Daar bouwde ze een nieuw leven op als Lana Peters. En in dat jaar 1967 gaf ze in Amerika ook een persconferentie. En daarbij vertelde ze hoe ze uiteindelijk afstand heeft genomen... van de denkbeelden van haar vader, van Stalin. Ze zegt dan, toen mijn vader doodging verloor ik niet alleen mijn vader maar ook het vertrouwen in het communisme. 20 years ago when I joined the communist party as a student of Moscow University I believed in communism as uh, everybody people of my generation did. Uh, later after my father's death I can say that perhaps I have lost quite a lot with his death because he was always for me uh, the authority uh, which could not be, uh, well, I loved him, I respected him, and uh, when he was gone, I have lost maybe a lot of faith. Svetlana, de gisteren overleden dochter van Stalin, 85 jaar oud ze. En ze woonde ooit in hetzelfde huis als mijn gast van vannacht... de buitenlandcorrespondent Olaf Koens. Um, hoe wordt er in Rusland naar die Svetlana gekeken? Ze is natuurlijk al uh, meer dan 40 jaar weg... maar denk je dat, dat het Russische journaal er aandacht aan besteed heeft vandaag? Ja, ik heb het vandaag helaas niet, niet kunnen zien. Uh, ik denk het wel... Hoewel het niet uh, de dood van een held is of zo. Ik vond het wel grappig, hè? Wat, wat, wat zij zegt net, uh, trouwens in een, in een heel grappig Engels... met een typisch Russisch accent, wat ik natuurlijk ook heel veel hoor. Hè? Uh, uh, ze zegt van ja, dit was de dood uh, van mijn vader en, en ook een beetje de dood van mijn gedachtegoed. Uh, uh, Rusland houdt, zeker de huidige macht, houdt in zekere zin die mythe in stand... He, je ziet, er zijn in die tijd zijn er heel veel beelden de wereld overgaan die zie je nog van, van huilende huilen de schoolklassen die allemaal zeggen oh onze grote leider is heen Ja, het is ondertussen ook gebleken dat uh, de, de, de gevangenen die in de, die in de strafkampen zaten in Siberië die hebben gevierd, die hebben gedanst, die hebben gehuild, die hebben gezongen. Uh, de dood van Stalin is even goed met heel veel uh, liefde en warmte uh, tegemoet gezien. Er zijn, ik heb veel Russen ontmoet die gezegd, nou de dag dat Stalin overleed, die kan ik me herinneren als de blijste dag in mijn leven. Um, uh, de mythe wordt een beetje in stand gehouden dat, uh, dat, het hele, dat de hele natie huilde. Omdat het huidige regime uh, ja, niet nooit afstand heeft gedaan van de Sovjet-Unie in zekere zin. Dus uh, het is wel grappig om te zien. Uh, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk benieuwd. Ik ben ik nu ben vandaag hier en ik had graag daar willen zijn om te kijken hoe men daarop had gereageerd. Ja, Zeker want, in mijn huis. Ja, want ja, inderdaad, in, in jouw huis waar ze gewoond <tus> heeft. Maar als die mythe in stand wordt gehouden van de grote leider Stalin... dan zal Svetlana misschien nog steeds gezien worden als, als overloopster. Uh, in zekere zin wel. Uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel Russen... die uh, uh, van de nadagen van de Sovjet-Unie naar Amerika zijn gegaan. Uh, zij is ook nooit teruggekomen. Nee, uh, dus nee. Die, ze ja, is nog wel teruggekomen... Begreep ik, om, om het contact met haar kinderen... Te herstellen, maar dat is niet, uh, niet goed gelukt. Die kinderen willen geen contact meer met haar hebben, begrijp ik. Dat kan ik me ook voorstellen. Je hebt wel, Staan heeft nog een, een klein zoon, dat zal dan een van haar zonen zijn, neem ik aan. Uh, die uh, spant uh, her en der processen aan tegen media die uh, zijn grootvader uh, een kwaad, uh, in het kwaad daglicht stellen. Die houdt ook de mythe graag in stand. Ja. Ja. Straks praten we verder over uh, dat bijzondere huis waar je uh, woont. Over dat correspondentschap 2.0, over je ervaringen in Rusland, over het boek dat binnenkort verschijnt.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 Ben je een collega tegengekomen waarvan je zegt... ja, inspirerend, man of vrouw? <laughs> ja, heel veel. Um... God, dan moet je een naam kiezen. Het was een grappig die avond. Uh, uh, natuurlijk waren het heel veel collega's onder elkaar. Het waren ook heel veel studenten, journalistiek met heel veel ambitie. Um, uh, ik heb een, uh, een jongen gesproken, Een jonge jongen, ik geloof dat hij van 87 is. Die heeft zich sinds kort in Oekraïne gevestigd en die wil daar aan de slag. Dat, dat, ja, dat vind ik dapper, uh, inspirerend. Spreekt jou aan, want je hebt het ook begonnen in de Oekraïne. Absoluut, absoluut. Dus ik heb hem alle succes gewenst en ik hoop dat ik hem binnenkort nog eens uh, wat langer kan spreken. Uh, ik heb ook heel goed. Linda Polman geluisterd, um, die gaf een, een voordracht, een column. Ja, zij heeft natuurlijk een boek geschreven, het heet Crisis Karavaan, waarin ze het rijden en zeilen van uh, de journalistiek, maar vooral van de NGO's en de manier waarop die samenwerken aan de kaak stelt. En ik denk dat zij uh, ja, een, heel, een heel belangrijk punt maakt. En het, de, de verhouding tussen journalistiek en PR, et cetera. Uh, uh, razend interessant. Ik heb heel veel, heel veel leuke mensen ontmoet. Maar ja, ik had, uh, ik, ik had zeker iemand kunnen noemen die het meest geïnspireerd had, maar ik moest om elf uur in een taxi hier naartoe. Ja, daar zijn we dan wel weer heel blij daar mee we blij. En hopelijk heb jij op jouw beurt andere mensen weer geïnspireerd. Je hebt een workshop gegeven over wat jij noemt het Correspondentschap 2.0. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, ja, dan moet je je bij voorstellen dat, dat, dat voor mij, hè, ik, ik, ben, ik ben 26, voor mij is uh, sociale media het gebruik van Twitter, Facebook, een weblog. Dat is bij mij, uh, ja, ik wil bijzeggen met de pap lepel ingegoten. Ik ben als journalist ben ik niet uh, begonnen als stagiair op een redactie van een krant. En vervolgens, uh, ik kan me de drukkers niet herinneren. Ik, ik, ik kan me dreilen en zeilen van een, een krantenredactie überhaupt niet herinneren. Nee, ik ben begonnen uh, uh, berichtjes te plaatsen op weblogs en voorzichtig stukjes te schrijven. En, en waarover dan? Yeah. Uh, dat is begonnen over, over Oekraïne, over Rusland, over de voormalige sovjet unie En uh, dat is uh, helemaal uit de hand gelopen. En uh, zes jaar later ben je journalist. Ja, maar hoe kom jij als, als, als een jonge jongen in de Oekraïne terecht? Zes ja. jaar later ben je journalist, dus ik reken snel even terug. Dan zitten we in 2005. Ja, het was eigenlijk 2004 zelfs. Uh, de Oranje Revolutie. De Oranje Revolutie, ja. Ik had uh, in, in de lente daarvoor... een mooie voorvallen gebeuren altijd in de lente... heb ik een meisje ontmoet in Polen en die kwam uit Oekraïne. Uh, en... Uh, dat was een hele, een hele leuk meisje. En, en, uh, ik onderhield contact met haar en toen brak die hele Oranje Revolutie uit. Uh, en ik vond dat fascinerend. Dus ik ben met haar weer in contact geraakt. En ik, ik schreef haar, wat gebeurt er nou echt? en laat me nou, uh, Geef me uh, een beetje insight in, in, in wat daar precies gebeurt. En toen zei ze, ja, ik kan het wel iedere dag voor je opschrijven, maar kom gewoon langs. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft ze gewoon gelijk. En toen ben ik naartoe gegaan en ik zou er een week zijn. Ik ben een maand gebleven. Vanwege het meisje of ook vanwege de fascinerende ontwikkelingen toen dat tijd? Uh, uh, allebei, om eerlijk te zijn. Um, en, uh, maar, maar het was heel inspirerend om, om, om daar te zijn. Hè? Uh, de Oekraïne was, is eigenlijk nog steeds, maar is een ontzettend corrupt land. En, en, en daar brachten de jongeren, de jonge generatie, de corrupte zittende Sovjetmacht op de knieën. En die moesten opstappen. Ze kregen eerlijke verkiezingen. En de president die ze zelf kozen, die werd president. Dat was fascinerend, ongehoord. Dat was daarvoor in Georgië gebeurd. En en er was ervan overtuigd dat deze golf van, van ja, democratisering... of liberalisering, vrijheidsdrang... dat die door de hele wereld of door de hele voormalige Sovjet-Unie zou doorklinken... Um dat is niet zo gebleken. Nee, zeker. dat is niet gebeurd. Maar als je daarbij bent, is dat fascinerend. Dat kan ja. ik me voorstellen. Maar daarvoor had je nooit de ambitie om journalist te worden. Je was daar uh, in, in, in Kiev bij dat meisje, bij al die gebeurtenissen. En toen dacht je: moet ik toch eens wat over schrijven? Ja, toen dacht ik: Dit is, is zo'n goed verhaal. Dit is zo fascinerend. Hier gebeurt zoiets uh, fundamenteels. Dat moet ik vertellen op een of andere manier. Maar daarvoor had je nooit, nooit dingen gepubliceerd nee, om, of je had nooit iets voor radio of televisie gedaan? Nee. Ook nooit die ambitie gehad? Nee, niet, ja, ik, ik zat er wel eens, natuurlijk als iedere 18-jarige wil je uh, een roman schrijven of zo. Ik, ik, ik, ik, ik heb een passie gehad voor, voor literatuur, Dat heb ik nog steeds, voor Russische literatuur, dus die fascinatie is er is altijd wel geweest. Maar uh, Erik daar, toen ik daar was, toen, toen begon dat echt, uh, ja, dat kreeg stom. Ja, dat, dat is zes jaar geleden. Uh, je vat die zes jaar wel heel kort samen moeten te zeggen, zes jaar later ben je Journalisten en woon je in Moskou. Maar hoe pak je dat dan aan? Want je bent niks en je bent niemand. Je gaat schrijven vanuit de Oekraïne op je eigen uh, blogje. Ja. Waarom zouden mensen dat moeten lezen, vraag je je dan. Waarschijnlijk zelf ook af. Hè? Dat doe je dan misschien eerst voor je vrienden en je kennis en je familie. Maar hoe bouwt zich dat dan uit? En hoe uh, vestig je je dan op een gegeven moment als journalist in Moskou. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat het niet in Oekraïne is gebeurd, maar ik, ik, ik ben daar een tijd geweest, ben ik weer teruggegaan. Ik studeerde toen in Brussel. Uh, toen heb ik een beurs gewonnen om Russisch te gaan studeren in Rusland. Toen ben ik een paar maanden in Moskou geweest. En toen was ik in die stad en dacht ik ja, hier moet ik blijven. Dus ben ik toch weer teruggegaan naar Brussel. Dat was helemaal niks. Toch weer teruggegaan naar Moskou. Nou ja, uh, uiteindelijk uh, zat ik daar en ik dacht ik wil hier wonen, ik wil hier zijn, ik wil dit meemaken. En uh, ik heb allerlei gekke baantjes uh, daar, daar gehad. Uh, ik ben uh, financieel adviseur geweest. Ik heb wel mijn groepen Nederlanders rondgeleid en zo. En ik had nog steeds mijn studiefinanciering. Nou goed, daar kon je amper van rondkomen. En ik had een aantal vrienden, Nederlandse journalisten, collega's... die tegen mij zeiden, die zeiden wat, wat ben je nou gek bezig? Ga nou gewoon stukken schrijven. En het grappige aan journalistiek is dat het natuurlijk een, een vrij beroep is. En uh, wanneer je besluit dat je journalist bent, dan ben je dat ook. En... Uh, het is eigenlijk heel gek, maar ik ben op een dag letterlijk wakker geworden. Ik kan me die dag ook nog herinneren. En dacht van, ja, nu ben ik journalist. En toen heb ik uh, uh, de telefoon gepakt en ben ik redacties gaan bellen net zo lang tot ik mijn eerste stuk kwijt kon. En mijn tweede en mijn derde. En uh, tot op de dag van vandaag. Maar kom, komt het voor de ondernemingszin? Uh, ik denk het wel. Uh, uh, je wilt... Uh, het, het komt vooral voort uit een drang om verhalen te vertellen. Maar ondertussen ben ik er natuurlijk heel erg van bewust... dat verhalen vertellen in een stiekbedrijf iets, iets, iets, uh, uh, iets anders is. Namelijk, daar zit, zit ondernemingsdrang tussen. Want je moet die verhalen verkopen. Um, en dat heb, ik, uh, ja, dat heb ik heel erg hard geprobeerd. En dat is, uh, dat, is eigenlijk, uh, dat is vrij snel vrij goed gegaan. En dat maakt jou natuurlijk ook tot... Tot zo'n correspondent 2.0. Want vroeger uh, ging je als correspondent namens een krant of namens een omroep, naar een bepaalde stad of naar een bepaald land. Daar uh, vestigde je, daar kreeg je een vertaler. Nu heb jij het allemaal zelf moeten opbouwen. En uh, je hebt ook jezelf moeten verkopen. Ja, dat moet tegenwoordig. Uh, ik, nogmaals, ik ken die andere realiteit niet. Maar uh, uh, omdat ik van een andere generatie ben, maar ja, er zijn. Uh, vroeger werkte het zo dat je inderdaad van de redactie daar naartoe werd gestuurd, je kreeg uh, uh, een een prachtig appartement. Je kreeg een kantoor, twee vertalers, een tolk, een assistente, een auto met chauffeur en een salaris van 6.000 euro per maand. Als je het had. Um, ja, dat bestaat gewoon niet meer. Niet, zeker niet als je wil beginnen in de journalistiek. Dus ik ben vanaf het begin van, dat ik, van het eerste stukje wat ik heb, ooit heb geschreven... dat kreeg ik per woord betaald. En zo is het altijd gegaan. Ik, heb, uh, ja, ik betaal mijn eigen appartement. Uh, ik heb uh, inmiddels een assistente die ik uh, af en toe inhuur en zelf betaal. Ik, betaal, uh, ik heb mijn kantoor natuurlijk gewoon in mijn, in mijn slaapkamer. Uh, dus ja, je moet het wel allemaal zelf doen. Uh, aan de andere kant, uh, op de oude manier was ik, had ik er nooit uh, gekomen. Nee, en waarom niet? Nou ja, omdat het uh, op de oude manier natuurlijk van de gek is dat je als 23 jaar uh, het bureau Moskou mag, uh, mag leiden. Uh, Wie is u dan wel niet? Ja, dat zou dan de vraag geweest zijn. Precies, en uh, nu, zat, nu zit ik er al. Uh, dus dan kan ik zeggen van ja, ik ben er al, ik heb dit verhaal, ik heb dit geschreven, ik wil dit graag maken. En dan kan je je verhaal krijgen. Is dat ook wat je uh, vanavond verteld hebt? Van ga, ga ergens naartoe waar je graag wil zijn. Ja. Nou in jouw geval Oost-Europa, Rusland. Ga het hele vermenig uw uh, uh, stukken. Ja, en vermenigvuldig uw kennis en uw stukken. Dat is wat je in de loop der jaren gedaan hebt. Je, je kunt er nu je boterham mee verdienen? Ja. Of moet je Absoluut. nog steeds groepen Nederlanders rondleiden? Uh, nee, uh, gelukkig niet meer. En ik hoef ook geen uh, financieel advies meer te geven aan een offshore bedrijf. Nou goed. Uh, nee, dat hoeft helemaal niet meer. Ik werk uh, inmiddels voor, voor RTL Nieuws. Uh, ik werk voor de GPD-bladen. Ik werk voor uh, een keur aan andere magazines en radioprogramma's. En, uh, en, en, en kranten en weet ik veel wat. Uh, dus ik heb mijn, mijn uh, ja, je toko of je, je palet aan media heb ik inmiddels goed voor elkaar. En daar kan ik van leven. Wat niet wil zeggen dat het niet veel werk is. Nee, Je moet blijven ondernemen. Volgens mij is je weblog ook heel belangrijk. Bij het, bij het laten zien wie je bent en waar je over schrijft. Je weblog hou je heel nauwgezet bij, uh, ben ik achtergekomen. En als je dat weblog opent, dan vind je een afbeelding van Kuifje. <laughs> ja, Kuifje is, was een jonge verslaggever bij een Brusselse krant... die in zijn yeah. eerste uh, avontuur naar de Sovjet-Unie ging. Uh, ik woonde destijds in Brussel. Mijn grote avontuur was naar nou de voormalige Sovjet-Unie gaan. Dus die link is snel gelegd. En uh, uh, ja, Kuifje, toen hij in, in Rusland aankwam... toen, uh, toen trapte hij iedereen naar elkaar, geloof ik, in die eerste strip. Een heel gewelddadig figuur. En die hond Bobby, die, die beet in iedereen zijn kuiten. Uh, ik ben wat, wat uh, vredeliever. Je bent vredelievender, maar wel uh, zo onderzoekend als Kuifje ook, ook was. Maar hoe belangrijk is dat weblog? Uh, belangrijk. Uh, dus uh, mijn eerste echte vaste opdrachtgever in, uh, uh, in Rusland waren de GPD-kranten. Dat zijn de, de, de lokale kranten in Nederland eigenlijk. De regionale dagbladen. Uh, de gezamenlijke redactie daarvan. En ja, die stukken die worden heel goed gelezen. Dat wordt door het hele land gelezen. Alleen ze, ze verdwijnen een beetje. Want die kranten hebben over het algemeen geen websites. En als ze ze wel hebben, dan. Of ze hebben wel websites, maar die stukken komen er weinig op te staan. En wat ik altijd heel belangrijk vind in. in mijn werk als, als freelancer of als moderne journalist... of hoe je het maar wilt noemen... Um, is dat je heel erg open werkt. En... Uh ik, ik, ook de mensen met wie die ik interview, al spreken ze alleen maar Russisch... ze willen het toch graag lezen. En ze kunnen het niet lezen, maar ze vertalen het met Google Translate. En ja, op die manier uh, ontstaat er een soort interactie die, uh, die, die fenomenaal is wat dat betreft. Ik zal je één voorbeeld geven. Ik ben um, uh, vorige week voor een reportage voor RTL Nieuws... Af, afgelopen week ben ik in Yekaterinburg geweest, een stad in de Oeral... Uh, en uh, daar heb ik een, een, een, een da twee dagen lang een onafhankelijke kandidaat gevolgd. die uh, uiteindelijk van het Kremlin geen kandidaat mocht zijn voor de verkiezingen voor de parlementsverkiezingen. Voor de parlementsverkiezingen. En uh, die agiteerde tegen het Kremlin, enzovoort. En die heb ik leren kennen, omdat hij twee jaar geleden ooit een, een, een comment achterlaten op mijn blog. En hij schreef toen, uh, want hij had dat inderdaad gevonden en gelezen met Google Translate. En hij schreef, nou, dit is voor het eerst dat een buitenlandse journalist mijn werk hier in deze kleine stad, Het is geen kleine stad, We wonen bijna 2 miljoen mensen. Van Moskou's begrip is dat klein. Ja, voor Moskou's begrip is het klein. Maar hij zei, dit is voor het eerst dat iemand mij, eh, mij citeert, de buitenlandse pers mij citeert. Nou ja, twee jaar later uh, staat die man uh, in de Washington Post en maakt de CNN geloof ik ook verhalen over hem. Maar uh, ja, ik ben weer bij hem op zoek gegaan. En het was heel leuk om, om, om hem te zien en daarmee ik ben met die man in contact gekomen vanwege dat weblog. En ja, dat is weblog even... is dus niet alleen het visitekaartje, het is ook je manier om, om je te presenteren en je manier om je contacten te onderhouden Absoluut. en te vestigen in, in Rusland. Nou, ben je in Yekaterinburg geweest om die onafhankelijke kandidaten volgen? Hoe ga je nou bijvoorbeeld de verkiezingen in Rusland volgen uh, de komende uh, weken? Eerst heb je natuurlijk de, de parlementsverkiezingen zaterdag, ja. nee zondag, zondag. Hè, als ik me niet vergis. In maart dan de presidentsverkiezingen. Hoe ga je dat aanpakken? Ja, het is heel dubbel. Uh, sorry. Aan de ene kant heb je... Uh, uh, het, het feit zelf is razend interessant. Uh, de, wat de, de uiteindelijke resultaten van de verkiezingen zijn... gaat de partij van Poetin wel een tweederde meerderheid halen of niet? Dat weet niemand waarschijnlijk niet. Maar... Uh, de kaarten zijn eigenlijk al geschud. Ik bedoel, niemand twijfelt eraan dat Poetin opnieuw president wordt. Uh, dat, uh, dat lukt, omdat ze massaal frauderen en omdat er zoveel druk is op de samenleving om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus aan de ene kant uh, ja, is het een, een, een, een beetje cynisch. Aan de andere kant gebeuren er allerlei hele kleine dingen die heel veel zeggen in, in, in dit debat. En daar ga je naar op zoek. En daar ga ik naar op zoek. En, Noemen ze een voorbeeld? Uh, nou, uh, vorige maand was premier Rutte op bezoek. En uh, hoogwaardigheidsbekleders, uh, buitenlandse, maar vooral binnenlandse... iedereen die een positie heeft bij het leger of heel hoog bij het ministerie zit... die hebben allemaal een auto met uh, zwaailicht erop. Die mogen alle verkeersregels overtreden. En uh, daar worden dus vaak straten voor afgezet. En als de president langskomt, of de premier... dan wordt een, een uur van tevoren wordt de straat helemaal afgezet. Dan mag er niemand langs rijden. Nou heeft Moskou al het slechtste verkeer op aarde ongeveer. En wanneer dus hoogwaardigheidsbekleders langs rijden... dan uh, staat heel Moskou vast, soms zelfs tot elf uur s'avonds. Uh, je hebt ook in Moskou midden in de nacht files. Uh, maar toen Rutte op bezoek was, uh, kon ik voor het eerst mee in zo'n cortege. Dus wij zaten met de andere journalisten in een busje wat achter die Mercedes van Rutte aanjakkerde. En dan zie je hoe kwaad de Russen zijn. Want. Ieder kruispunt, overal waar we voorbij reden, werd er heel erg luid getoeterd. En dat is echt het signaal van jongens, hè, we zijn nu zat. Flikken maar op met die auto's en, en je alle straten afzetten. En waarom ben jij beter dan wij, terwijl wij jullie betalen? En dat besef begint te borrelen, dat begint te groeien. En dat, is, uh, ja, dat vind ik heel, heel, heel mooi om mee te maken. Daar ga ik naar nou op zoeken. De dat komende... is voor jou interessanter dan een Partijcongres van Verenigd Rusland, de partij ja, van Poetin? Want dat is volledig. Hè. Er was uh, uh, afgelopen weekend een Partijcongres van Verenigd Rusland. En alle gedelegeerden hebben voor Poetin gestemd. En nul stemmen tegen. Dus ja, hoe interessant is dat? Daar kan je ook kleine dingen uit halen. Maar ik vind dit soort bewegingen veel, veel interessanter. Ja. Het borrelt, zeg je in Rusland. Toch uh, lijkt de race al gelopen. Gaat Poetin in ieder geval die president. Verkiezingen winnen. Wordt hij uh, twee keer zes jaar president uh, en daarmee eigenlijk een soort uh, Tsaar 2.0. Ja, nou het uh, tot 2024 uh, ja. ongeveer. Uh. Maar waarom gaat dat, dat dan toch gebeuren? Het borrelt in die samenleving? Mensen zijn boos. Uh, ze zijn boos op, op de, de heersende klasse. En toch stemmen ze kennelijk straks op Poetin. Ja, nou ze stemmen niet allemaal op Poetin. Uh, en uh, vergis je niet, er zit een heel groot element van fraude in en manipulatie. Toch is er, en dat zal ik zeker niet toekennen, een heel groot deel, waarschijnlijk een merendeel van de bevolking... wat absoluut voor Poetin zou stemmen. En dat heeft er vooral van te maken... Russen zijn heel erg bang voor verandering in zekere zin. Ze willen... Um, en ze hebben daar ook wel de reden toe. Hè? Meestal van mijn vrienden zeggen... ja, kijk... Uh, Poetin heeft heel veel geld gestolen. En, uh, die zorgt ervoor dat wij uh, uh, nou, minder mogelijkheid hebben... en dat het land zo corrupt is. Maar als we nu een nieuwe Poetin kiezen... dan moet hij al zijn geld opnieuw stelen. <laughs> Wij vinden dat geen argument. Omdat wij zeggen van, hey, wow, tot hier en niet verder. Maar Russen zijn daar wat echt inderdaad pragmatischer in. Denken van, ja, we hebben hem al. Hij heeft alles al gestolen. En ze zijn heel bang. Want ze zeggen van, ja, als er dan iemand anders komt... misschien is het nog wel erger. Dat was eigenlijk niet, een soort luie heren keuze heren. zo van: nou ja, dit, dit is niet veel, maar ja, misschien ja. Uh, is die nieuweling nog vreselijker. Ja, een, een, een luie keuze en uh, het is ook: uh, Rusland is politiek gezien heel erg apathisch hè? Uh, binnen mijn vriendenkring. Als ik een peiling doe, wie gaat er stemmen? Uh, een kwart ongeveer. En als ze dan gaan stemmen, kiezen ze voor de veilige weg? Nou, dan kiezen ze van, van, van in, in mijn vriendenkring in Moskou. Wat, wat over het algemeen mensen voor opgeleide mensen zijn die veel in het buitenland hebben gezeten. Ja, die zullen heus niet op Poetin stemmen, maar die gaan meestal ook niet stemmen. Stemmen. Het die nemen ze de niet. moeite al niet meer. Die nemen de moeite al niet te denken: van ach, laat maar zitten. Ik ben bezig met mijn eigen bedrijf of ik, ik, ik ontwerp kleding. En uh, ja, wat zal die overheid mij nou beseffen? Dat dus de overheid in feite alles reguleert wat om je heen is. Dat, dat leeft helemaal niet. Dus in die context wordt Poetin straks president. Ja, absoluut. En blijft dat waarschijnlijk en, ook? En, in de context dat hij heel veel uh, heeft gefraudeerd en dat een heel groot deel van de bevolking daar meer dan genoeg van heeft. In, in Moskou speelt dat minder, maar bijvoorbeeld in Jekaterinburg of bijvoorbeeld in alle andere grote steden in Rusland... Ja, ze hebben het gehad met de, met, met, met, met de dievenbende die, die hun bestelt. Maar ze zijn niet uh, ja, in staat, die, vooralsnog niet in staat... dat te mobiliseren en dat te vertalen in een uh, politieke uh, revolt. Correspondent Olaf Koens, hij is mijn gast in Casaluna. We praten straks verder ook nog even over het bijzondere huis waar je woont. Dat is een huis met een rijke geschiedenis. Een diep ongelukkig huis, heeft een van jouw medebewoners het huis ooit uh, uh, genoemd. We praten ook over het boek dat je hebt geschreven over de Caucasus. Dat binnenkort uh, verschijnt, je, je ervaringen daar. Maar eerst muziek die je hebt meegenomen van een Russische band. Kino heet die. Yes. Wat voor band is dat? Uh, dat is een band uit de Sovjet-tijd. Uh, toen de New Wave heel erg over Europa waande, uh, en uh, bandjes als de Smiths, en Joy Division en zo, begonnen te spelen. Toen is in Leningrad, in de, in, de, in, de, in de St. Petersburg van nu, daar had je een hele sterke underground muziek zien. En daar zijn een aantal mannen samengekomen onder Victor Tsoy, de Leider van deze band, de zanger, uh, en die heeft een aantal muzikanten bij elkaar gebracht en die hebben de Russen een New Wave gemaakt. Uh, Kino is uh, een fenomeen in Rusland: je ziet eigenlijk in iedere stad, in ieder dorp, op iedere muur zie je nog steeds de graffiti staan. Die soms door mensen is opgespoten. die zich Kino niet eens kunnen herinneren. Waarin staat: Tsoi leeft. He, Victor Tsoi leeft. Hij maar is... hij is dood. Maar hij is overleden. Hij is in 1990, 1990 bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Uh, het nummer wat we nu gaan horen. Uh, het bijzondere daaraan is dat uh, in het wrak. Uh, wat is gevonden, hebben ze de tapes kunnen vinden die, um, uh, die hij net had opgenomen. Dus de voice tracks, uh, de, stem, uh, de stem was er. En de bandleden hebben het na ze over het verdriet van de dood van hun zanger... zijn heen gekomen en hebben het opnieuw ingespeeld. Dus um, uh, ja, en het blijft fenomenaal muziek. Kino. En dat was Kino, een bed uit Rusland, met Zvezda. Uh, en dat betekent? Zvezda, dat betekent ster. Ster. Muziek meegenomen door Olaf Koens. Hij is correspondent in Moskou. Hij is correspondent 2.0. Een jonge correspondent die op eigenzinnige manier... dat correspondentschap uh, eigenlijk zelf gevestigd heeft. Daarover heeft hij uh, vanavond een workshop gegeven... op de avond van de Buitenland in Amsterdam. Je woont, we hadden het er al even over, in een bijzonder huis... midden in, uh, in, in Moskou, vlakbij het Kremlin... waar ooit ook uh, de gisteren overleden Svetlana wonen... de dochter van Stalin. Wat maakt dat huis zo bijzonder? Uh, het is, in, uh, uh, het is in, ik, in 1932 of 1933 gebouwd. Uh, het is het, uh, het woonhuis dat het allerdichtste bij het Kremlin is. En daar is de absolute top van de Sovjet-Unie. Moest daar gaan wonen en heeft daar gewoond. Uh, de bevelhebber van het Rode Leger, De, de complete top van, de, van het politbureau. Uh, alle generaals, alle uh, muzici, componisten. Uh, hè, de, de, de allerbelangrijkste mensen in de Sovjet-Unie moesten allemaal daar gaan wonen. Um, dat was in 1933. En in 1937 is de grote terreur van Stalin begonnen. En is, uh, zijn naar schatting 40% van de bewoners van het huis opgepakt en doodgeschoten geweest. Ja, vandaar dat een van jouw medebewoners het huis ooit heeft omschreven als een diep ongelukkig huis. Ja. Voel je dat ook zo? Voel je die geschiedenis als is, je daar binnen gaat, bent, als je daar door de gang ja, gaat? Ja, je voelt de geschiedenis, absoluut. Uh, uh, het is een heel complex, het is, het is geen uh, wolkenkrabber. Het is echt een heel gek huis met allemaal verschillende ingangen, verschillende, uh, verschillende zalen, verschillende binnenplaatsjes en zo. Het is ook een theater in, een eigen bank, een eigen Oh man, een, en een, een heel wereldje opzicht. Het is echt een wereld opzicht, het is ook... Uh, Um, uh, je kan daar alles doen wanneer je er woont. Um, je voelt dat, je voelt het absoluut. En uh, ik kan mij, ik, ik, ik heb die tijd nooit meegemaakt natuurlijk, maar ik kan me goed indenken. Ik heb een buurman die is 102 jaar oud. Uh, dat was de eerste vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie bij de Verenigde Naties. Dus in 1945 naar New York gestuurd. Door Stalin waarschijnlijk. Um, ja, ik kan mij, kijk, de, die man heeft dat allemaal meegemaakt. Uh, um, die de mensen die daar nu wonen, dat zijn over het algemeen de, de kleinzonen en kleindochters, of tenminste, de eigenaars. de meeste mensen hebben ze natuurlijk verhuurd. Maar van de mensen die daar ooit gewoond hebben, die dat gekregen hebben nadat de vorige bewoners vermoord zijn geweest, ja, dus die dragen die geschiedenis wel degelijk nog mee. Die geschiedenis, uh, absoluut, die voel je uh, overal. Er zijn mensen die zeggen, ja, de heer is een slechte geest. En uh, maar de, uh, degene die de eigenaar is van, uh, van wie ik het huur, zeg maar, die wil daar niet wonen omdat, de geest, daar slecht Omdat is. de geest daar slecht is. Ja, want ook zijn voorouders zijn uh, daar weggehaald. En nee, voor ja, zijn voorouders. Uh, hij is hij zijn wiskunde leren in een Russisch dorpje. En heeft een salaris van 200 euro per maand, denk ik. Maar zijn grootvader was iemand heel hoog in het Rode Leger. Die daar dus. Uh, die heeft uit het appartement toegewezen gekregen. nadat de voorgeboren zijn is geweest. En uh, uh, ja, hij verdient zijn geld met... Uh, hij kan leven van de huur die ik hem bedoel. Hij verdient zijn geld met jou, ja. in die zin. Ja, een inspirerend huis wat dat betreft. Ook een huis vol verhalen, als ik dat zo hoor. Um... Ook als je verhalen wil schrijven, lijkt me dat inspirerend. Een buurman van 102 die als eerste Sovjet afgevaardigde naar de VN ging. Maar het is voor jou ook de, vooral de uitvalsbasis om, om Rusland te verkennen. Om het grote Russische imperium te verkennen. En um, in dat verband ben je de laatste tijd vooral veel naar de Caucasus uh, gereisd. Ja. Daar uh, ligt ook je fascinatie. Maar daar ben je ook een boek uh, over aan het schrijven. Uh, Koordans in de Caucasus, dat verschijnt begin volgend jaar. Wat voor ontmoetingen heb je daar in die Caucasus? Want in, in Moskou heb je je inmiddels gevestigd. Daar, daar zul je je weg weten. Je, daar zul je de moren kennen. Ja. Maar je gaat nu toch ineens wel naar uh, verre uithoeken van, uh, van het Russische imperium. Ja, uh, aan de andere kant, de Caucasus, leer je al gelijk kennen. op de eerste dag dat je in Moskou komt. Hè. Moskou is een hele multi-etnische stad. Rusland is een multi-etnisch land. waar uh, allerlei verschillende volkeren uh, samenwonen. In Moskou komt, is het hoogtepunt daarvan. Uh, ik ben eigenlijk op de eerste, een van de eerste weken dat ik in, in, in Moskou kwam. Toen woonde ik natuurlijk nog lang niet in het huis waar ik nu woon, maar ik woonde ergens uh, heel anders. En uh, we hadden een, een housewarming party, zoals het heet: een feest, omdat ik er net was. En uh, vrienden uitgenodigd, iedereen over de vloer. En uh, ontzettend leuk. Ik had allemaal gasten, mensen die ik al heel lang niet gezien had... en vrienden van mijn vriendin en uh, andere mensen. Van Nimbo woont ook in Rusland. Ja. Uh, en uh, dat, was een, dat was een heel leuk feest. En op een gegeven moment middernacht komt er een, een, een meisje binnen... en er is helemaal geen kleur in haar gezicht. Ze is uh, lijk bleek. Dus ik, ik vraag naar Svetlana. Uh, wat is er aan de hand? Ze komt niet eens praten. Ze gaan zitten. Zo, b -b -b -b -b. Dus ik denk, er moet iets heel eens ergens gebeurd zijn. Dus ik doe de deur open. En volgens staat er een, een stom dronken politieagent voor mijn deur. En die zet een geweer op mijn hoofd. En die zegt, hé, uh, hey, buurman, die muziek kan wel wat zachter of niet? En dat was nadat hij de haan overhaalde. Omdat er geen, uh, hoe noemen dat, kogels in zaten. Um, en uh, dat is een Russische politieagent. Uh, ik ben compleet uh, geflipt, natuurlijk. Uh, de volgende dag gevraagd: wat is het in hemelsnaam bij de buren? En um, ja, toen bleek dat die jongen twee, uh, twee kinderen Jenny heeft gevochten. De Caucasus is overal. En uh, de Caucasus is overal. Ook bij uh, buurman in Moskou die politieagent is. Ja. En uh, natuurlijk heb je uh, ja, in Moskou alle taxichauffeurs komen. Grotendeels of uit Centraal Azië of uit de Caucasus. op de markten werken meestal mensen uit Azerbeidzjan. Uh, de Caucasus is, is ook in Moskou aanwezig. En dat heeft me altijd gefascineerd. Vanaf het moment dat die man het pistool op mijn voorhoofd zette... tot het moment dat ik daar ben rond gaan reizen. En dan kom je in uh, een van de meest fascinerende en uh, meest gevaarlijke gebieden op aarde. Ja, Ben je ook daar met gevaar geconfronteerd geweest? Ja, heel vaak. Uh, zo vaak dat ik er zelf een beetje laconiek over geworden ben. Maar er zijn natuurlijk... Uh, ja, er zijn echt waanzinnige dingen gebeurd. Uh, er zijn, uh, <coughs> je wordt gevolgd. Je wordt achterna gezeten. Je wordt geïntimideerd. Je wordt uh, meestal door de Russische veiligheidsdiensten. Uh, ik ben uh, heel vriendelijk, maar toch ontvoerd geweest. Ontvoerd uh, geweest? Ja dat, is een, uh, ja, dat is een lang verhaal, maar we hebben een prachtig radioprogramma, dus ik kan het vertellen. Uh, dat was in Tsjechenië, in, begin dit jaar. Uh, ik was met twee Nederlandse vrienden, twee journalisten. Uh, waren wij in, uh, in Grozny en uh, zoals je misschien weet is tegenwoordig geen, geen, geen druppel alcohol meer te krijgen. Want dat mag niet van Ramzan Kadyrov. En uh, ja, die stad is vroeger helemaal gebombardeerd geweest, is nu weer helemaal opgebouwd. En die is eigenlijk ontzettend saai. Het is natuurlijk fascinerend wat er gebeurd is. en Het is heel interessant om met die mensen te spreken. Maar na acht uur s'avonds gebeurt het helemaal niets. Nee, dat wil de president zo. Dat wil de president graag zo. Maar na drie dagen hebben wij, drie Nederlandse polderjongens... dat natuurlijk wel gehad. En we dachten, we gaan ergens gezellig een biertje drinken. Dus we hebben natuurlijk een café gevonden... waar illegaal drank werd geschonken. Is het slim daar naartoe te gaan? Nee. Ik krijg een goed verhaal van, ja. Die twee vrienden van mij, we zaten aan een tafel. Zij zaten tegenover mij. We kwamen in een café vol met dronkertje chanen. En um, ik zei nog tegen uh, Arnold geloof ik, Arnold uh, van Brug en Rob Hornstra... die van het Sochi Project zijn en daar ook uh, veel Het Sochi Project, mee. een uh, fotoproject over uh, Sochi, de stad waar de, de Olympische winterspelen, de, de, de, de Olympische winterspelen in 2014 gaan plaatsvinden uh, in Rusland. En ik zei tegen jongens: uh, het allerbelangrijkste wat we hier doen, is je mag niemand aankijken. Uh, geen oogcontact maken. Want voor je het weet zijn we iemand zijn gast. Uh, en nog. Ik zei dat, op dat moment vliegt er een hele grote pul met de bier op ons tafel. En zegt uh, een man die zegt, uh, jongens, jullie zijn mijn gast. Uh, ze hebben een hele sterke traditie van gastvrijheid in de Caucasus. En daar kom je niet onderuit. Deze man was ontzettend dronken. Hij zei dat hij de sheriff was. En we moesten met hem mee naar Goudarmes. En dat is de geboortestad van Kadirov. Dus dat was, nou, daar hadden wij natuurlijk geen zin in. Dat liep in het café helemaal uit de hand. Er werd geschoten, er, ging, er werd gevochten en... Uh, wij zeiden op een gegeven moment: Nou, uh, hartelijk dank voor de gastvrijheid, dank voor de goede avond. Wij gaan weer terug naar het hotel. Niks daarvan. In de auto en naar uh, Goedemes. Dus we zijn naar uh, Goedemes meegenomen door een chauffeur. En uh, uiteindelijk bij die man thuisgekomen, daar heel lang gezeten. Uh, ja, die man is procureur-generaal. Dat zijn de grootste criminelen die er rondlopen, zeker in, in Tsjechenië. Maar hij was ons uh, goedgezind, gelukkig. En hij vertelde mij dat hij in uh, 1988 was afgestudeerd aan de tankacademie in Sverdlovsk. Uh, op een plan hoe de Sovjet-Unie met tanks Nederland en België zou kunnen binnenvallen. <laughs> Dus dat zijn, dat zijn bijzondere ontmoetingen. Maar ja, uh, uh, ja, dat je tegen je eigen wil in een auto wordt gesodemiet... dat een van de grootste criminelen van en een nacht moet overnachten. Uh, ja, dat, dat gebeurt. Ja, maar loopt het, ja, kennelijk loopt het altijd goed af. Maar uh, is het ook wel eens kantje boord geweest op je reis door de Caucasus? Ja, het is, het is uh, kantje boord geweest. Of uh, Nou, kantje boord. Kijk, uh, uh, uh, ik ben op wordt uh, um, je aangehouden als je in de auto zit. Ik ben één keer aangehouden, dan moest ik meekomen. Dan moet je een, een ook in jet was dat. Nou, dat was onderweg naar de in Ingolstadt, wat geen haar beter is. Um, en daar moet je een uh, ja, ik moest een, een soort politiepost binnen. Dan gaat de deur op slot. En dan wordt er gedreigd. Dan uh, nou, wordt ook een pistool op je hoofd gezet. En dan wordt er gedreigd dat ze gaan verkrachten. En dan worden de gespen losgemaakt en pak de zeep maar. En dat zijn, ja, dat is uh, intimidatie om je geld af te troggelen. Of simpelweg om je te vermaken, omdat ze niks beters te doen hebben daar. Maar waarom wil je daar dan toch rondreizen? Omdat het geweldige verhalen zijn. Uh, niet zozeer de intimidatie, maar ja, die, die mensen die daar wonen. Bedoel, de Caucasus is een, is, een, is een relatief klein gebied met zoveel verschillende volkeren, zoveel verschillende tradities. Alleen in Dagestan, wat maar een klein deel is van, van, van de Caucasus, daar wonen al veertig verschillende volkeren die veertig verschillende talen spreken. Um, en ja, de, je maakt er ook hele vrolijke dingen mee. In, in, in dat Dagestan ben ik in een dorp geweest waar iedereen kan koord dansen. En de, de titel van het boek. Daar komt de titel van het boek vandaan. Uh, dat is een dorpje uh, acht kilometer in de bergen rijden vanaf de of, uh, acht uur rijden vanaf de hoofdstad. Helemaal in de bergen. Het ligt op 3000 kilometer hoogte en iedereen kan daar kort dansen. Jonge, kinderen, oude vrouwen, inbegrepen. En niemand weet hoe het kan. Ze doen het gewoon. En daar schrijf dat je ook over. En daar schrijf ik ook Want over. Want welk statement wil je maken in dat boek van je? Um, dat is moeilijk. Iedereen vraagt altijd: welk statement wil je maken? Nou, ik, ik wil uitleggen. Um, kijk, het, het, natuurlijk gaat het over terrorisme. Hè? Want wat die, het, het, het belangrijkste wat uit de Kauksus, het, het belangrijkste exportproduct uit de Caucasus is, behalve goede wijn en de gastvriendelijkheid, moslimterrorisme. Uh, ik heb twee aanslagen in Moskou meegemaakt. Dat wil ik uitleggen. Ik wil het punt maken dat, um, uh, dat het daadwerkelijk bestaat: dat het er is, dat ik het gezien heb, dat ik in moskeeën ben geweest waar ze als Nederlander binnenkomt allemaal begint te klappen omdat Theo van Gogh is uh, doodgestoken. Uh, en ik wil het punt maken, ik wil uitleggen hoe dat komt. Uh, dat zijn de meest corrupte regio's in Rusland en daar zijn die mensen kwaad over. Ja, je, je wil ook daar weer uh, laten zien wat er borrelt in die samenleving. Ja. Uh, absoluut. En dat borrelt heel veel in de samenleving. Want het gevaar voor mij is uh, meestal gekomen van de kant van de veiligheidsdiensten. Niet zozeer van de, van de inwoners van Tsjecheni niet of van de Inwoners, of de inwoners zelf. Zelf. Nee. nee. Rusland wil dus eigenlijk dat verhaal niet naar buiten hebben. Nee, Rusland doet er alles aan om dat verhaal niet naar buiten te brengen. En dan zijn voor mij de risico's nog niet heel... als je die vergelijkt met de risico's die Russische journalisten lopen. He, in het ergste geval, uh, uh, nou ja, dan heb je altijd... je kan de ambassade bellen en, en het besef is er wel... dat als je een buitenlandse journalist om het leven brengt... dat je een heel groot probleem hebt als politieagent. Maar ja, wie, wie krijgt er om een Russische journalist? Ja, dus die zijn inderdaad hun leven niet zeker. Ja, dat zijn helden. De mensen die daar verslag doen, en ik ken er een hoop, dat zijn uh, absoluut helden. Ja, Uitgekend in die regio wil Rusland in 2014 de Olympische Winterspelen organiseren. Is dat niet spelen met vuur? Dat is spelen met vuur. Uh, dat doet Rusland natuurlijk ook, ook graag. Je moet natuurlijk wel een onderscheid brengen. Hè? Dit is geen Tsjechen, is geen en het is ook geen Ingushetia of Dagestan. Maar het ligt er uh, allemaal wel dichtbij. Nou ja, Sochi is van, van, van oudsher is het een, altijd een kuuroord geweest. Het heeft een subtropisch klimaat, een goede palmbomen, het is prachtig mooi gelegen aan de Zwarte Zee. En uh, dat is een, ja, een, een, een heel mooi plekje om, uh, om, om, om dat de bergen dichtbij zijn om winterspelen te organiseren. Dus daar zijn ze niet zo, ba niet zo bang voor. Maar ja, <coughs> uh, uh, de terroristen zijn 150 kilometer verderop en kunnen in principe met de skis naar beneden komen. Maar wat willen de Russen bewijzen? Russen willen bewijzen dat ze het kunnen organiseren. En dat, ze de en dat zij daar de, in en dat ze daar de baas zijn. En dat zij daar de baas zijn. En dat ze aan de hele wereld kunnen zien hoe mooi en groot Rusland is. Dus in die zin ook weer een politiek statement. Absoluut een politiek statement. en Je kan het ook doortrekken, het organiseren van dit soort evenementen. En dan moet je ook het WK voetbal 2018, de Formule 1 in 2013, er komen nu al schaatskampioenschappen aan. en Rusland wil alles organiseren de komende, de komende 20 jaar, heb ik het idee. En dat is om te laten zien dat het land wel degelijk een supermacht is, om de hele wereld dat laat zien hoe geweldig het is. Dat is een trauma omdat het vroeger niet kon. Supermacht Rusland. Wanneer ga je weer terug naar Supermacht Rusland? Uh, donderdag. Donderdag. Dan ga je de uh, verkiezingen verslaan. De parlementsverkiezingen en de presidentsverkiezingen. Je gaat waarschijnlijk geen politici spreken. Maar wel de mensen uh, om wie het gaat. Namelijk de bevolking in Rusland. Olaf Koens. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik wens je een hele goede reis uh, terug naar huis. Naar Moskou. Naar het ja. huis aan de kade. Dat uh, mysterieuze huis daar. En in januari komt je boek uit. hè? dan in de in kou. Februari. In februari. In februari. Ja. 15 februari. Succes met de presentatie van dat boek. Dankjewel dat je hier wilde zijn. En wilt u dit gesprek nog eens terugluisteren? Dat kan via onze website kazaluna.ncrv.nl. Straks na ene praat ik graag met u verder over Rusland. Want wat zijn uw ervaringen met Rusland en de Russen? Welke bijzondere ontmoetingen heeft u gehad? Op welke plekken bent u geweest? En wat maakt Rusland en die Russen nou voor u zo anders? U kunt ons bellen op ons gratis telefoonnummer 0800-1121 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. En twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Graag tot straks naar het bureau. Het hoorspel dat nu volgt hier op Radio 1. Ik ik, ik, ik, ik, ik. Ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Helaf jij, een CRV. Het Bureau: Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 17, 1958. Het is een rat. Dan is het een heel klein ratje. Het is bovendien dierendag. Oh, wat ga je nu doen? Hij moet eruit. Oh, wind je niet zo op. Ik dacht dat alleen vrouwen dat deden. Ik doe in ieder geval de lamp van mijn gezicht.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 30 tot 40. Zullen hij en ik je helpen? Ik wil wel helpen, hoor. Wie toekijkt, moet helpen. zakken. blijf liever gezond. Dit is het meest bevredigende werk wat er is. Al het andere is flauwkul. Helpt elkaar. Zo helpt u, God. Die wiegel. De kunst is om het in één vloeiende bewerking te doen. Enveloppen. 1. vragenlijst taal. 2. vragenlijst cultuur. 3. vragenlijst namen. 4. mededelingenblad. 5. nieuwjaarsbens. Insteken. steken, uit laten glijden. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn glaasje. Het is een soort stemmen. Zo lijkt het meer op breien. Het klinkt als brein, maar het is zwemmen. Kijk maar. Het is één vloeiende beweging. En enige kunst is om binnen die beweging de alverloppen open te krijgen... op hetzelfde ogenblik dat je het pak naar binnen schaat. Zo. Het stok schrijven. Je moet die naam ook in één vloeiende beweging op het papier zetten. Alsof het één letter is. Binnen het ritme van het geheel. Als een cadans.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 Nee, je keyelt... woorden van kusten. water, eiland nee, nee, nee, maar nee, de de